Wederom de nummer 1 in de Mix Marathon chart. Jamback en positief is ook deze week de beste dance track in de dancing. Morgen hoor je een herhaling van de lijst. De Mix Marathon chart vanaf 7 uur. En zometeen gaat de Mix Marathon hier op Slam gewoon door. Met een uur lang in de mix. Alok. Slam De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de mix...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 Smart Speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. D66, CDA en VVD willen verder werken aan een minderheidskabinet. En dat betekent dat ze de steun nodig hebben van andere partijen om hun plannen uit te voeren. De drie hebben al met die andere partijen daarover gesproken en die staan daarvoor open, zegt beoogd premier Jette. Volgens de informateur zal een minderheidskabinet wel even wennen zijn. Het is nog steeds gevaarlijk op de wegen in het noorden van het land. Vooral stuifsneeuw van de weilanden zorgt voor slecht zicht. Zeker voor wie niet goed bekend is in het gebied. Verschillende wegen zijn afgesloten door aanhoudende sneeuw en harde wind. De veiligheidsregio adviseert mensen niet de weg op te gaan. Hulpverleners in het noorden houden daklozen extra in de gaten. In Leeuwarden, Groningen en Assen liepen bij elkaar opgeteld... bijna 120 mensen in een opvang. Het leger des Hels reed rond om te controleren of er geen daklozen buiten sliepen in de kou. Ook in de Randstad is het druk in de opvang. Het CBR heeft opnieuw praktijkexamens geschrapt. Het zijn er alleen vandaag al honderden. In totaal moeten nu bijna 9000 examens opnieuw gepland worden. Maar dat kan binnen enkele weken, zegt het CBR. Voor maandag zijn praktijkexamens van motor- en bromfietsers alvast geannuleerd vanwege gladheid. En dan nu het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht valt er op veel plaatsen sneeuw en kan er 2 tot 5 centimeter vallen. Het komt uiteindelijk af naar 0 tot min 5 graden. Morgen valt in het zuiden en zuidoosten eerst nog wat sneeuw, maar verder is het droog en schijnt de zon. Het wordt tussen de 0 en 4 graden. Dit was het nieuws op Slem.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.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 I went to bed in London, now I'm in a different place Got a substance in my system, bout to throw a disco wave But can't catch me, it's like, you know I got that Tommy, can you feel that frequency?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 Of niets. De grok van je leven. Vanaf maandag. Check slam.nl voor alle inval. Het is zale bij bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboksen van onder andere. Iris, nu met op 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol.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 Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. 18 plus spelbus. Ja! Echt serieus! 7, 7, 7, oh, wat een geld! dikke maar. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom.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 Nieuw, Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Sharebox. Met 10 mozzarella sticks en 10 chicken McNuggets. Om te delen, kom hem lekker halen. Bij McDonald's. Mind shift. This is this moment when everyday life is far away... and happiness is so close. And freedom and pleasure...